Heel boot met het NOS journaal.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 Gekopen. Het is niet uitgesloten dat er helemaal geen snelwegschutter bestaat, dat zeggen de politie en minister Opstelten. De politie heeft tot nu toe geen enkel metaaldeeltje gevonden in de auto's waarvan een ruit is gesneuveld. De afgelopen drie weken zijn op snelwegen in de regio Rotterdam zeker 40 autoruiten gesneuveld. Er komt nieuw technisch onderzoek naar al die gevallen.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en de afrit Puntschoten 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Soeterwoude 2. A15 richting Europoort na een ongeluk tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux 6 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Europoort kan beter omrijden via de Van Brienen Noordbrug over de A16, A20 en dan de A4. Op de A20 hoek van de land richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Nieuwe Kerk aan de IJssel. Er staat 5 kilometer file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 Yeah Het oetzetten van zon, zee, Zandvoort en Zandvries. I think it's insanity Girl, the way you go home With all of the guys In the corner Oh baby, you're the latest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 Ba da da da da that I die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 Mais comme ça jusqu'au soleil couchant, de féroce, c'était extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos censés être là. Et pour toutes les lois de la tribu de Tana.